Aan de naam te horen? Ja, of niet, hè. Als je ziet wat voor namen ze tegenwoordig aan de meest afschuwelijke nieuwbouwwijken geven. Dan hou je je hart vast, maar ik zal het wel zien, ik ga er dinsdag naartoe. Doe hem um, uh, mijn groeten. Ja,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 Met een stok. Met een stok. Tuurlijk. Dat zien. Zou ik je helpen? Nee. Nu zou ik je eens huis laten zien. Kun je op dat rechterbeen staan?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 Wie slaapt daar? Een man. Maar wat was zijn beroep? Zabie jij. Kapitein? Ja. En je bent nog wel een passivist? Wat <tie> wil <beeld> je? <tie>